Hallo luisteraartjes. En jij luistert naar Kletspraat op Ridder Radio. En ik ben Jaap. Hallo. Het is vandaag weer donderdag. Donderdag. Ja. 12 februari 2026. Ik zal even op de chat kijken. Want het duurt even voordat hij zichtbaar is. Net Talk. Juist. Dat is hem. Hé, hey, ja. Kijk, nou zie ik jullie. Welkom Draadwet, Dirk, um, we hebben nog meer mascottes zie ik, Els, um, ik weet niet of ze operator erbij zit, een Gypsy Star en dergelijke, Marius is er geloof ik bij, ja Marius, hallo, ja ja. Oké, okay, luisteraarsjes. Nou, nou, nou, nou, nou, zeg. Ik weet niet of jullie het ontgaan is, maar bij Odido is een hele grote hek uh, geweest. Dat is afgelopen weekend al gebeurd en nu kwamen ze er pas mee naar buiten. Omdat ze eerst onderzoek wilden doen, hoe en wat. Maar ik zit ook bij Odido, daar ben ik niet zo blij mee. Maar hoe komen ze nou een 6 miljoen abonnementen, een 6 miljoen klanten... We hebben 18 miljoen inwoners, jongens. Of hebben mensen misschien een telefoonabonnement erbij naast hun internet. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ja. 6 miljoen is veel hoor. En het is uh, een van de kleinste internetproviders van Nederland. Dat was een uh, samengaan van Ben. Uh, nee, Ben is ook onderdeel van Odedo. Nee, samengaan van Tele2. En T-Mobile, ja, die zijn samengegaan, die zijn opgekocht. De Nederlandse tak daarvan dan door investeerders. Uh, Marius, oh, mascotte Marius, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Ja, <nogstilfeest> ja jongens, het is me wat, hè. leg je gegevens zomaar. maar uh, het is als een rare rekening uh, van me... Dingen automatisch het afgeschreven. Want soms gebeurt het me ook hoor. Ik heb het al een paar keer gehad en dan stort ik het gewoon terug. Ik wil weten aan wie ik betaal. Hé, CPR is er ook. Hoi CPR, goeie uh, Ik heb er eens een paar keer gehad hoor dat er geld van mijn rekening was uh, afgeschreven. En er staat niet bij welk bedrijf of het is nou, dan haal ik het er gewoon af. Maar als ik niks hoor, is dat oké. Okay. Maar uh, ik heb een paar keer gehad hoor en dan storneer ik het en dan uh, wordt gewoon de andere dag weer teruggeboekt op mijn rekening. En uh, hoe ze eraan komen weet ik niet, want hoe kunnen ze nou zonder mijn toesting nou automatisch geld afschrijven en dat konden ze aanleiden ergens in, ja, Oost-Europa ergens, konden ze zien. Want rekening, want ik heb toen de bank gebeld. En die kon dan die code zien welk land het vandaan kwam. Ik weet niet maar welk land. Het was wel ergens in Oost-Europa ergens. Uh, niet Hongarije of zo. Of, of Tsjechië dat niet. Maar wel ergens daar in het uh, ja, richting... Uh, ja. Ergens in uh, Oost-Europa ergens. Um, kwam ergens daar vandaan, ja. Maar, maar ja, als, als ze zeggen dat je je bankrekening in de gaten moet houden. En niet klikken op mailtjes als uh, Ja, dat doe ik sowieso nooit. Als ik een mailtje krijg van klik daarop, dan doe ik het juist niet. En je bank en je verzekering, of je provider of wie, welk voor bedrijf ook, die vragen nooit om een een of andere pincode of wachtwoord. Dat vragen ze nooit om. En je moet zeker niet klikken op een, uh, op een link als je een mailtje krijgt. En als je twijfelt, bel dan die instantie waar je aan bent aangesloten. Dus als je zeg maar van de Rabobank een mailtje krijgt. En je hebt geen Rabobank rekening, moet je het gelijk weggooien. Niet open klikken, gelijk weggooien. En zit je toevallig wel bij de Rabobank. Bel de Rabobank, gaat ze niet terug mailen of, of op, de, op dat linkje klikken. Maar bel ze... En vraag of zo en zo, klopt dat? En dan hoor je vanzelf wel eh, of het wel of niet klopt. Dus eh, ja, ja, goed, ik vertel het maar even, want je hebt al wel mensen die, eh, die weten dat niet. En ik zie hier dat Dirk heeft een link gestuurd van de Nos, van de teletekst. En dat gaat over, nou ja, van de Nos website. het gaat inderdaad ook over Odido. Odido. Uh, ik ga het even voorlezen. Hak bij Odido. Gegevens miljoenen klanten in handen van criminelen. Telecom provider Odido is getroffen door een grote cyberaanval. Criminelen hadden daardoor toegang tot een bestand met gegevens van 6,2 miljoen accounts. Zegt een woordvoerder van Odido tegen de NOS. In het systeem stonden ook gegevens van klanten van Ben, Dat onderdeel is van Odido. Dat klopt, want... Uh, ben was vroeger van T-Mobile, dus dat kan kloppen. Voor klanten van Simple en ander merk van de provider geldt dat weer niet. Oh, die heb ik toevallig. Ja, telefoonnummer die bij uh, sommigen van jullie bekend zijn, die is zo simpel, dus dat telt het dus niet. Oké, okay. nou ja, enigszins gerustgesteld gesteld aan één kant, maar ze hebben geen wachtwoorden, hè? die hebben ze niet. Onder klantgegevens vallen onder meer volledige naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, klantnummer, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum en nummers en geldigheidsdatum van identiteitsbewijzen zoals paspoort of rijbewijs. Er kan per klant verschillen welke data er zijn gelekt. Het betreft persoonsgegevens uit het klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt. Er zijn geen wachtwoorden belgegevens of factuurgegevens betrokken, schuift de Telecom provider. Volgens Odido is de inbraak afgelopen weekend ontdekt. Daarop is de Telecom provider een onderzoek gestart met zaalveiligingsexperts. Ja, en als ze weten waar die luizen zitten, kunnen ze die computers in beslag nemen. Dan zijn ze ook bang dat ze het gaan publiceren op het internet. Eh, tech- Redacteur Stan Heuvelsen, die zegt, dit soort gegevens zijn interessant voor criminelen. Met je e-mailadres en telefoonnummer kunnen ze je benaderen. En als ze ook je naam, adres, geboortedatum en klantnummer gebruiken, kunnen ze alert op te zijn. We weten niet wie de gegevens heeft gestolen. En ook niet wat diegene er nu mee doet. Ook is nog onduidelijk van hoeveel mensen de gegevens daadwerkelijk zijn gestolen. Odileu zegt dat er ruim 6 miljoen accounts in het systeem stonden. Maar dat betekent niet automatisch dat van iedereen de gegevens daadwerkelijk zijn gejat. Volgens het bedrijf zijn de gestolen data niet online gepubliceerd. Odileu kan niet uitsluiten dat de gegevens in de toekomst alsnog openbaar worden gemaakt. We raden alle klanten aan om extra alert te zijn op verdachte activiteiten of onverwachte contacten, schrijft het bedrijf. Odido wil niet zeggen of het onder druk is gezet of worden gesanteerd door de hackers. Op advies van onze experts doen wij op dit moment geen mededelingen over de mogelijke identiteit of achtergrond van de aanvaller. De dienstverlening van Odido is niet geraakt, klanten kunnen blijven bellen, internet en tv kijken. Audido heeft het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens AP, die bekend is met de datalek. De toezichthouder houdt in de gaten of Audido voldoende doet om de juiste stappen te zetten. Volgens een woordvoerder is het belangrijk dat klanten snel en voordelig mogelijk geïnformeerd zijn. Klanten die zijn geraakt krijgen de komende 48 uur een e-mail van het bedrijf. Wat kun je volgens Odido zelf doen als klant? Wees extra alert op onverwachte telefoontjes, sms, whatsapp berichten of e-mails. Pas je wachtwoorden aan als je dat prettig vindt, als dit niet no al is dit niet nodig omdat er geen wachtwoorden gelegd zijn. In deze special leggen we aan de hand van vijf niveaus uit wat een hacker aan jouw digitale vingerafdruk heeft. Dat begint vrij onschuldig. Maar hoe hoger het niveau, hoe gevaarlijk zo'n inbraak is. Ja, dat ga ik allemaal niet laten zien, want dat kost te veel tijd. Het um, staat dus op de website van de NOS. Dus op de chat kan je dat vinden. Dus sowieso. Uh, nou ja, zo zit dat. Hey, Goeie avond, Goedenavond, Goeie Goedenavond. Uh, ja van web, web genu, <laughs> nou, ik weet het niet Mijn zit er kan op. ik zal ze even kijken of mijn uh, stream nog loopt. Ja, inderdaad, uh, nou dan gaan we eens even opnieuw verbinding maken. Um, ja, hij doet het weer, als het goed is. Ik was er even af, ze konden me niet horen, ik ben weer terug hoor. Dus geef me een signaal als jullie me nu horen. Uh, ik heb hem even. Uh, ja, CPR, bedankt voor de tip. Ik wist niet eens welke ik Ik ben van het uh, web geduwd. Misschien wel door die hackers, Deze zei. <lacht> ja, oké, okay, maar goed. Hij neemt op, dus uh, ik merkte het niet. En dus, uh, ik zag ineens inderdaad dat het zenden stopte. Maar als het goed is ben ik nu weer terug, dus uh, ik ben weer terug, uh, ja, ik ben weer terug, ik ben uh, online, ja. Uh, yeah. <laughs> in veel stil, ja. Bon appétit Els. Ja, eet smakelijk Els, Els je gaat maar eten doen. Ja, ja ik, ik heb net al gegeten, ik heb um, uh, bami gegeten, bami. Lekker hoor. Ja, lekker. Ik neem af en toe wel eens rijst of, of bami. En weet je wat ook lekker is? Als je rijst en nasi door elkaar doet, dat is ook zo lekker joh. rijst gemixt met nasi Dat is lekker, ja daar is Jaap weer zegt Mascotte, dat klopt. Ja de, de, de stream stond ineens stil. Het is dat de operator dat liet weten op de chat, anders had ik het niet eens gemerkt. Maar ik zie nou dat hij gewoon loopt. Ik ben weer terug, ik ben weer terug, oh ja. Uh, oh, ja, daar is Jaap weer. Ja... Hé, hé. tu. Ja. Hé, eh, eh. ja. nog steeds dat keelige geluid. Ijo! Ja, dus even, oh, wat is even... dus wat is dit nou weer? Hij <laughs> stond te draaien alleen met de volume uit, en ik, oh ja, die loopt ook nog. Wat zijn die korg synthesizertjes. weet je wel. Ja, joh. Uh, oh, meti met pasta bij de Surinaamse winkel. Het klinkt smakelijk. Ja, ik vind Surinaams ook lekker hoor, Surinaamse uh, eten. Ik had vroeger een uh, Surinaamse schoonzus. En die, en die maakte zelf die uh, limonade, die Surinaamse limonade. Het, het lijkt een beetje op dat uh, wat. Uh, hoe heet dat merk ook weer uit Suriname? Um, ik kan even niet opkomen. Uh, Fernandes. Uh, daar smaakt het een beetje naar ja. Maar dan zelfgemaakt, weet je. Dus niet uit de fabriek gewoon zelfgemaakt. Zo, lekker hoor. Het is als je zoet. Maar daar hou ik juist van voor zoet. Dus ja. Uh, het lekkerste vind ik die. Uh, die met die, uh, hoe heet dat nou? Dat, dat appel met die groene. Die groene blikjes van Fernandes. En die gele. Die vind ik ook lekker. Citroen of zo. En die groene appel of zoiets. Ja, die vind ik nog wat lekkers eigenlijk wel. Die groene. Van Fernandes. Ja, je hebt er ook hele flessen van hoor, een liter fles geluif Zo, ik hoor gewoon die microfoon, is zo gevoelig. Ik heb mijn luchtrooster open in de woonkamer. En wat ik normaal maar heel zachtjes hoor, hoor ik nu door mijn hoofdtelefoon. Een auto horen, een motor, ik weet niet of jullie het ook horen. Ik heb de klok wel stilgezet omdat tikken, dat vind ik heel vervelend. Want ja, normaal hoor ik, het, ja, ik hoor het wel, maar het valt niet zo op. Maar als je je hoofdtelefoon op hebt, dan hoor je dat tikken, je komt zo naar de voorgrond toe. Op een gegeven moment gaat dat irriteren. Dan zeg ik hem altijd uit als ik ga uitzenden. En, eh, en straks als na de uitzending, ik heb hem alvast weer een uur vooruit gezet, wel stilgezet natuurlijk. Een uur gezet en straks na acht uur dan zet ik hem. de slinger ik hem wel aan, want het is zo'n koekoeksklok. En dan, dan maakt het me niet uit tot die tik-tak, tik-tak, wat dat. Ja, maar het is raar als je een hoofdtelefoon hebt, dan, dan hoor je het echt duidelijk op de achtergrond en, en dat irriteert me. Als ik kan praten bij een wijtje. dus dan zet ik hem stil. En ze zeggen niet, ik hoor het wel, maar. Het is niet aanwezig, laat ik het zo zeggen, Want met een hoofdtelefoon, met zo'n zo condensatamicrofoon. Dan is die klok zo aanwezig, tik-tak, tik, pak, tik pak. En Dan denk ik: oud joh, koppel. Ja. Oh, hartje, hartje. Ja. Anders schiet ik je met mijn dubbelloops, schiet ik dat, dat vogels in weet je. Hey, wat, wat was dat nou, jongens? Ik hoef het apparaat zo snel opnieuw op te starten. Uh, ik had het toch uitgezet. U hebt ervoor gekozen om uw apparaat zo snel mogelijk opnieuw op te starten wanneer er een update aankomt. Mm, niet nu. Ik had hem toch uitgeschakeld, dacht ik zo. Ja, zodat ik toen uh, vorige keer heel erg boos over te maken. Dat ik bijna begon te vloeken op de radio. En dan zegt hij alweer: Windows-update. Nu opnieuw starten. Nou, no way, dus hè, ik ben nou aan het uitzenden. En als ik niet uitzend, dan vraagt Typhus Kluitzak er niet om. Dus ik zeg, ik heb dat ding na die uitzending meteen op, op uh, stop gezet. Dat hij niet meer automatisch update, dat je dat zelf moet doen. En dan doet dat Typhus dingen toch, weet je. Dus ja. En ik krijg echt een rot... Uh, tyfus van hoor, hè? echt, maar goed, uh, nee, maar het is heel irritant als je bezig bent, Ik heb een verschrikkelijk aan als ik bezig ben en, en ik word gestoord, of iemand belt of aan de deur staat, dan ben ik in staat om, om flink te gaan schuilen, ik word dan afgeleid en daar kan ik heel, heel slecht tegen. Ik kan, uh, wat dat betreft ben ik anders dan andere mensen. Ik ben heel gauw geïrriteerd als ik word afgeleid. En daar heb ik erg aan. Als ik met iets bezig ben, laat me met rust. Ik ben met mijn dingetje bezig. En wie het ook is, scheld ze heel uit. echt dat je twee, drie maanden boos bent op me. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar, daar kan ik niks gaan doen. Maar uh, uh, ja, ik ben, ik ben. Als ik met iets intensief bezig ben en ik word gestoord, nou dan. Oh, dan ben ik in staat om, uh, om een klap op je muil te geven. Niet dat ik het doe hoor, maar zo boos ben ik dan. Weet je, ik, ik vind dat zo hinderlijk. Dus het is niet zo dat ik gelijk op je bek sla, zo, ook niet. Maar ik heb wel de neiging ertoe, laat ik het zo zeggen. Maar ik doe het niet. Nee, er hou ik geen vrienden meer over, nee, nee. Zo gek zijn we ook weer niet, maar dan denk ik... Goh, ah, ah. Wij daar kan ik niks aan doen. Maar dan, ja, het is hetzelfde als dat je, dat je maar, zeg, maar wel een voorbeeld: hè. je bent um, een, een kaartenhuis aan het bouwen en dan loopt er iemand langs en die stoot per ongeluk tegen jou. En dat die hele kaartenhuis, en dan ben je bijna klaar en dan wil je nog een eens ene kaartje neerzetten. Of je hebt een rijtje van die domino-stenen achter elkaar. En dan wil je een hele tracé van een eh, half, samen zeggen 100 meter. En dan ben je net bij de laatste 2 centimeter. En dan komt er toevallig iemand die een deur te hard dichtslaat. En dan pluren al die steentjes om. Dat ze denken... Of je bent een puzzel aan het maken. Zo'n zo legpuzzel. En je bent... Eh, je, je bent... Je hoeft nog maar twee, drie stukjes te doen. En uh, we waarden het raam open En uh, we je al die stukjes door de kamer heen. Van vijfduizend stuks. <tribt> um, Eén. Uh, uh, drie. Om <tribt> um, tot tien te tellen. Ah! <tribt> Ik hou er helemaal niet van. Uh, leg het los. Maar goed, uh, we moet nog een voorbeeld zien. Ik heb vroeger wel eens zo'n een doos gehad. Eén keer gaat de andere aan, nou, meer uit van dit, ga om. Ja, <laughs> ik vind dit niks, aan, Leg puzzels. Maar goed, ieder is een, ieder is ja, toch? Eh. Maar eh, nee, ik, ik, eh, ik vind het te, te, te veel gedoe, weet je. Ja, een kaarthuis, behalve dat, dat, dat, dat daar ta begin ik nog wel eens aan. En weet je wat ook leuk is, met je ogen dicht een, na, een, een, een, een, een, een, een naaigaren door het oog van een naald met je ogen dicht. Dan mag je pas stoppen als het gelukt is. Nou, ik denk dat je over 40 jaar, althans ik dan, over 40 jaar nog bezig ben. Ondertussen, uh, uh, ja. ja. Dus... Uh, met jouw gedichten. Oh, dat is knap hoor. Ze dat gewoon in één keer. Ik heb twee keer gehad. En dat is me... Ik had nooit gedacht dat het mijn tweede keer zou lukken. Dus er zit wel twintig, dertig jaar tussen. Maar goed. Toen zat ik te roken op straat. Op mijn werk. En mijn peukje is bijna op. En ik schiet hem weg aan een shaggy. Van, niet van een sigaret maar van een shaggy. En ik wil die peuk wegschieten... Komt in de borstjes terecht. En met een natte kant die ik in mijn mond heb gehad. Blijft hij hangen aan de onderkant van een blad. Ik denk, nou, dat, dat, dat lukt me geen tweede keer meer. Jaren later, ik geloof dat het een jaar of vijf geleden is. Hetzelfde verhaal. Ook op mijn werk toevallig. Dat is zeg ik ook, hij bijna op. Ik schiet hem zo weg. Komt de struik in. En nou, toen dacht ik ineens aan toen. De eerste keer, bleef hij met dat mond, het stukje wat ik in mijn mond heb gehad, bleef hij plakken, want dat is natuurlijk nat, en dan bleef hij gewoon anders zo, brandend en dan, waar viel de toch met de af, maar allemaal goed, ik nou, dat is mijn twee keer in mijn leven dat dat gelukt is, en ik deed niet eens moedwillig van ik ga dat ding dat hij blijft, houden. nee, dat ging gewoon spontaan, ik na nou, dat de eerste keer, oké, okay, het kan een keer gebeuren. Nou, zelfs twee keer. En ik zo, ja, op jou. En ik denk, hoe zag het nou? En dan ben ik alweer weg. Nee hoor, ik ben niet weg. Want ik zie dat hij nog streamt. Ja, special fright. Rich gemikt hebt met Bami. Dat doen alle Surinaamse etenhuizen. En dat heet Moxie Maitie. Oké. Okay. Moximeti. Uh, ja, weer weg. Weer terug. Ja, ik weet niet. Ja, het kan natuurlijk. Maar bij mij draait hij gewoon dus. Maar ik heb ook wel eens horen gehad. Dat, uh, dat zat ik te luisteren. En toen hoorde ik. Uh, in, oh, CP heb het ook gehoord. Het was even heel even. Dus dat hij stil stond. Tijdelijk zie ik staan. Ja, dan kan je nou, het ook wel eens schat dat uh, iemand aan het uitzenden was. En dat hij ineens even wegviel. En dan kwam hij, samen na, na een seconde of tien, vijftien weer terug. Dat is wel weer tijd terug, maar uh, dat ook bij daar was. En anderen hadden er geen last van. Of ik kreeg van die, uh, die wij zo. Terwijl anderen er geen last van hadden. Nou, dan leg ik het op mijn computer, want dat kan ook natuurlijk. Of aan de verbinding van mijn uh, provider. Kan ook, het hoeft niet altijd aan de zender te liggen. Kan ook, uh, ja, de, de provider of, of uh, je kabeltje zit misschien niet lekker vast. Of je computer zelf, dat het daar al ligt. Maar ja, ik zie dat ook uh, CPR dat uh, even valt dus zo legt het gewoon. Ja, of bij mij. Of misschien ja, gewoon om het netwerk in het algemeen. Maar ja, ik ben weer terug, dus dat is heel, heel kort. Maar omdat hij opneemt, hij neemt ook gelijk op. En dan, eh, dan merk ik het niet zo. Dus ja, ik blijf gewoon door opnemen, zodat mensen terug kunnen luisteren. Dan merken ze er niks omdat ik eruit ben geweest. Maar dan natuurlijk de mensen die live luisteren. Maar goed, maar goed, maar goed, maar goed. Wat is er deze week nou nog meer gebeurd, mensen? Even denken hoor. Ja, noodweer in Frankrijk, hè? Portugal, Spanje, nou, ik geloof ook Italië, dacht ik, maar vooral in Zuid-Frankrijk. Een noodweer daar, lekker. Ze maar zitten met je op de camping of zo. <lacht> oh, nou ja, in de winter in de, op de camping, laat ik me sterren. een eentje, maar zomers. het gebeurt zelfs zomer zelfs hoor, dat er eh, niet alleen die hit is. Maar dat ze van die overstromingen hebben, de dus je daar op de camping, jongens. Hé. In een midden of nou ver weg van, van huis. Nou, kijk, als het hier gebeurt, is het al niet leuk. Maar als het in het buitenland gebeurt, je zit meer dan duizend kilometer van de huis. Nou, nou, nou. En je, je, je, je camper of caravan die drijft ineens weg, of je teentje. Nou, eh, jongens, hé, hè? gefeliciteerd. Hé. Daar ben je niet blij hoor. Hm? Nee. Uh, er zit hier ergens zo'n knopje. Of als dat deze. Dan kan ik hem uh, even kijken hoor. Hé, hey, er zat toch een volumeknop op dat ding? Want als ik die indruk. Als ik die indruk ja dan hoor ik niks en dan hoor ik weer wel, maar ik kan gewoon door blijven praten, want hij slaat gewoon uit. Ja, ik kan er wel software op doen, geloof ik. Dan kan ik echt goed gebruiken, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel een ander apparaatje. Ik uit is gekocht, die moet ik dan opladen. En dan moet ik uh, Dan gaan uh, je allemaal gekke glaasjes, uh, maar dan moet ik weer een andere condensator microfoon want deze is een USB microfoon en die andere zit een stekkertje, die moet ik in dat apparaatje steken. En ik weet niet. Ik dat in gelaten. Ah ja, hier heb ik hem. Ja. Het is wel grappig natuurlijk, maar. Ja, Airphone, headset, kandazout, microfoon. Je kunt er kunnen drie uh, tablets of telefoons op. Je kunt luisteren via je PC, anders om op te laden. En als je hem aanzet. Dan, eh, ja, zo'n mooie leuke dingetjes op wat je aan mij kunt doen. Oh ja, Echo zit er ook op. Eentje voor de muziek, eentje voor de monitor, dat mensen het niet kunnen horen, voor de opname, mute voice-over, international play, karaoke, lachen, ja alles kan daarmee. Zo'n ding uit China. Dus het zelfs een middentoon. Een hoge laagtoon bas. Opname en speciale effecten. Kun je ermee regelen. Waarschijnlijk ook maar 50 euro of zo. Een live soundcard. Oké. Okay. Voltage 5 volt. Ja, ja, sampling bit 16 bit. Output sampling rate 44,1 kHz recharging current 1A live sound card. Ja, wat gek is. Ik heb hem één keer kunnen gebruiken toen deed hij het welke maat gaat. Toen gebruikte ik hem weer. En lampjes gingen wel branden, maar er gebeurde niks. Ik hoorde geen geluid meer. En ik denk, wat is dat nou? Zat ook een ik gefoon van alles bij en met zijn engel erbij. Dat je een maar aan de tafel vast kan maken. En ik denk, krijg nou niks. Waarom doet hij het nou niet? En ik zag hem van de wij nog leggen. Want ik heb hem ik al, al twee jaar niet meer gebruikt, bijna. Toen denk ik, oh ja, die is er ook nog. Maar ik heb dat ding opgeladen. Nou, hij pakt hij nog bijna helemaal vol nog. Dus ik laat dat ding op. Had binnen tien minuten alweer vol. En hij doet het gewoon. En ik denk, oh. Ik had het ook wel voor de uitzending kunnen gebruiken, maar ik kon die microfoon niet zo gaaf vinden. Dus ik heb het maar weer op de ouderwetse manier gedaan, Zoals ik het altijd doe, gewoon met mijn laptopje, met mijn USB microfoon, mijn condensator. En uh, koptelefoon kan er ook onderin, die, die, die microfoon. Dus dat ik dan uh, totale controle over heb. En wat zegt ik zag van de week een video van zo'n live soundcard voor 16 dollar. Echt wel een geinig dingetje voor die prijs. Ja, ik heb ook niet zo gek veel betaald. Dat kan ook 25 euro geweest zijn. Maar ja, ik denk dat het zou best eens dezelfde kunnen zijn. Er zit een knopje en dan hoor je applaudisseren, dan hoor je lachen. Dan hoor je iemand gillen. Of je hoort schieten. Of wat, dan kan je er ook allemaal mee, wijzen, of een uh, jubelende meelachten. Of hoor. Oh, peeeep. Ik kan een Donald Duck stemmetje van je stem maken. Of langzame stem. Dus zo, oh, dit is de video. Soms even kijken. Want het zou best kunnen zijn dat het dezelfde is. Even een video bekijken. Uh. Oh, Hi, dit is my today we are testing one star pro gear from Amazon, starting with this sound card. The review simply says, this is horrible, do not buy. Well, Candice, we bought. So let's see what kind of audio quality we're actually going to get from this. Uh, How much was this? $16. Sheesh. So to make this a fair test, we're going to use at least a decent microphone with it. This is an Audio Technica 2020. For those of you that have no idea what that means, is just an okay microphone. All right, first of all, live sound card. Nou, hij lijkt er wel op. Het is niet dezelfde, maar het is hetzelfde idee. Die van mij is wat kleiner als die hier op het filmpje. Maar het is hetzelfde idee, zeg maar. is er maar niet zo uh, ongeveer de helft kleiner. Maar uh, ja, het is hetzelfde idee ongeveer. Dus, uh, je kan ook dat ik 25 euro betaald heb. 50, dat weet ik niet meer. Hij was niet, niet echt duur. Groot. Er zat een microfoon bij. Ik weet niet of er een hoofdtelefoon bij zat, dat weet ik niet meer. Maar voor zijn centen, ja, en is zit een geweldig geluid in. Dus, uh, ja. Uh, dus ja, het is wel makkelijk, hè. Dus we laten snel, eigenlijk. Je kunt... Oh ja, zeven over half acht. we hebben nog, uh, nog de tijd. Ik ga even een checkje draaien, hoor. Um, waar heb ik hem liggen? Ja, <laughs> ik kan het niet laten. Roken in de woonkamer doe ik normaal nooit, alleen met uitzenden, want dan moet de keuken in om uit te zenden. Of ik moet een draadloze microfoon gebruiken. Dat is zo'n koptelefoon met een microfoon. Maar ja, hoor je ook weer bij geluidjes. Dan hoor je ook weer mensen van, Nee, ik hoor dat er doorheen. Ik hoor dat er doorheen. Het is geen heel verzoom hier. Tjonge jongen, kritisch allemaal. Het is maar hobby, hè? zo moet je het zien. Het is nou niet echt om dat te zeggen, we zijn geen Hilversum of een of ander commercieel statu. We zijn niet professioneel, laat ik het zo zeggen. Dus dat een, een geluidje een beetje afwijkt, of het moet echt heel storend zijn, dat het niet te horen is, maar een beetje een, een, een zo'n knuipneusstemmetje. Zo. Of uh, ja, maken het uit als het maar hoorbaar is, ja toch. En uh, het is allemaal niet zo super, super. Uh, ja, professioneel te klinken. Het is ook licht. Weet je. Het is ook wel eens leuk als er iets fout gaat. Hè? Zoals daarnet, dat ik even uitviel. Ja, dat is echt live radio. Hè? En Willem de Ridder, die altijd onvoorbereid zijn programma doet. Ik heb geen idee wat hij gaat zeggen van tevoren, en, uh, wat hij gaat doen. En, en, en, en, en, en dat gaat allemaal van, fantastisch, weet je, dat is allemaal uh, het mooiste. Uh, ik, ik, ik ben ook niet voorbereid, ik weet ook niet van tevoren waar ik het over ga hebben of uh, ja, ik zie het al, ik kijk naar de reacties. hebben mensen op de chat wat te vertellen, dan ga ik erop in en dan praten we over dat onderwerp en dan weer over dat of ik krijg ineens een ingeving. Dat er zo'n duivels op mijn schouder komt zitten. En die zegt ja. En er komt aan de andere kant een Engeltje. En die zegt niet doen hoor, niet doen, niet doen. Nou, dan zeg nou, weet je, ik doe alle twee wat. Goed. Dus heb ik het duivels is ingegeven. En het Engeltje is ingegeven. Nou, en dan sluiten we met z'n drieën een compromis. Dan heb ik een goddelijke deal. En een duivelsdeal allebei wat, yin en yang want goed bestaat niet zonder kwaad en kwaad bestaat niet zonder goed, want als een van de twee niet bestaat dan bestaat het andere ook niet alles bestaat uit twee en misschien wel uit vier hè? want neutraal, ja wat is neutraal dan ben je voor allebei wat toch hij nou, is allebei te vriend, ja, zwart, wit Jing, Yang, hooglaag, dik, dun, mooi, lelijk, goed en kwaad. Ja. Mm -hmm. Kruis en geil. Ja, dat kan ook. Oh nee hoor, je mag mijn piemeltje niet zien hoor. Nee, nee, nee, ga weg, ga weg. Oh, je hand is er voor, schaait er ook zo. Oh, iedereen die lukt gewoon zo lekker met die uh... In zijn blote kont over het strand, niemand seneert zich. En dan komt er een met zijn schichtige onderbroekje aan. Dat zo'n zwembroekje. Heel schichtig, van Of er niks uitsteekt. Dat is heel schaartig, toch? En ze is Vie, een vieze rikje. Vieze Ik heb allemaal Vieze blootzakken hier. Blauw. <lacht> Blauw Kloos, Eh, uh, nee. Allemaal vieze blooterikken bleu Waar, ba, ba. Maar hij loopt voor lul, want hij is de enige met een zwembroek aan. Dus wie loopt hier van lul? De man met de zwembroek. Zo. Ja, ik heb het een keer gezien hoor. Op het naastrand. Er lopen dikke mensen, dunne mensen. Niemand kijkt van. Oh jezus, wat ziet die eruit? Wat een lelijk wijf. Wat, heb die vent een klein piemeltje? Niemand. En dan komen er een paar van die bijgogens. met een zwembroek, of gewoon geheel gekleed. En dan gaan ze klagen. Ja, en ja, dan mottert tot allemaal. wat doe jij op het naastgrond? Dan moet je hier niet komen. Ja, toch? Of dan. Nou, kijk dan. Oh, wat ziet hij eruit? Oh, wat is hij dik zeg? Gadverdomme. Oh, bam, bam. kijk dan. hangt bam, bam. hij hey, denk, wat doe je hier dan? Weet je, ik ga lekker ergens anders op een stuk liggen een Lotharik, die mag niet op het textielstrand liggen. En om de zon wel. Dat was toch ook niet eerlijk. Maar ik weet van een collega. Jaren geleden, dat was nog in de tijd. Bij jaren 70 of zo. Eind jaren 70. In een keer in ik dacht dat het Jugoslavië was of zo. Dat was ook een naakstroom. En als je daar in je hoofd haalde. Om gekleed langs de vloedlijn te lopen. Werd je bekogeld door kiezelstenen. Door de mensen die daar uh, aan recreëren waren. Want die zagen je dan als geleur. Nou, dus deden deze dan. Dat is alles aard. En dan liepen ze naar de andere tot het einde van het naakstand En deden deze. Een kleren weer aan de naart. Of een zwembroek En dat er niks aan de hand. Maar daar, uh, ja, daar heb je echt een probleem als je daar. Toen dat tijd dan. Uh, met je kleren aan op een naakstand ligt. Want ja, echt toch. Ik kreeg ze. En ik had de politie ingaan, wel maar nee, joh. je deed er niks tegen. Ja, ja, dan moet je maar wat ademen. Ja. Nou, ja, hier eh, zijn andere regels. ja. Ja, mensen. Zo zit dat, hè. Ja, ik. Eh... En of ik dit jaar op vakantie ga, nou ja. Ik heb vanaf augustus mijn leven lang vakantie. Dus ik ga, ik ga niet, eh, niet thuis zitten en tuurlijk ga ik wel op uit weet je wel. Uh, ja, natuurlijk ga ik op uit. Ik weet alleen nog niet wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval niet, eh, niet naar het buitenland, hè. We heb geen zin in voorlopig. Nee, ik heb er ook geen behoefte aan om naar buiten, om op vakantie te gaan. Misschien over de... Uh, ja. ja, ik heb er niet echt behoefte aan. Nee. Ik, ik ben er zo vaak geweest. Ja, ik vind Nederland is ook mooi. Uh, Duitsland misschien of België, maar voor de rest. Ja, ik vind het allemaal prima. Het boeit me niet meer zo, weet je. Ik bedoel... Uh, ik heb straks zeeën van tijd. Zeeën van tijd. Dus ja, ik, ik vermaak me toch wel, als het moet, weet je. <kijkt> ik moet weten. Het hoeft me niet te vervelen. Ik heb zot te doen in huis. Dus dat is het ook niet. Als ik gezelligheid wil, dan eh, zoek ik de mensen zelf wel. Dat doe ik toch wel, gaan joh. om. Want dan hoeven ze niet te niet zijn. Mensen die maken ze nu al. Zorgen voor, joh, verveel je je. Ben je niet bang dat je je verveelt? Zie jij denkt toch niet dat ik achter de geraniums gaat zitten, toch? Oh nee, joh. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb wel eens zorg geen zin heb om de deur uit te gaan. Maar ik was toch een week thuis. Dus ik elke, de, elke avond binnen. Ik heb zelfs God ook de hele weekend binnen zat. Maar daar ben ik ook bezig, weet je? Met mijn muziek of zo, of weet ik het. Oh, nou, zie ik is daar een verhaaltje. Ja... Uh, hier op die die schrijf, gingen we altijd al naar Almar Ezel, naar het E3-strand. Maar het ging altijd stiekem via de boeien in het water naar het naastrand. Maar daar riep mijn pa altijd keihard, brok uit win, want ja, het is logisch als je op het naastrand wilt liggen dat je dan je kleren uit hebt. Mijn broer wou wel kijken, maar niks uittrekken. Haha. Dus ze ging dan maar weer snel terug. Ja, ja. <lacht> nou, ik heb daar maling van hoor. Ik trek gewoon mijn broek uit. Ik doe dat al jaren. Ik, uh, ik ga ook wel eens naar een gewoon strand hoor. Uh, kijk, mijn vrouwtje hield daar nooit van. Dus ze gingen uh, gewoon naar het gewone strand. Of naar een recreatieterrein. Bij uh, gewoon. Uh, ...met je badkleding aan... Uh, ...nou ja, vind ik ook prima hoor... Het ...maakt mij niet, niet zo uit... ...want uh, weet je... Ik, ik, uh, ...ik ben wel van gewend... weet je, ...een blote tiet... ...meer of minder maakt mij ook niet uit... ...maar ik bedoel... ...op een gegeven moment heb je het ook wel weer gezien... ...maar het is lekker dat ze helemaal bruin wordt... ...weet je... ...het enige wat ik wel aanhoud is mijn horloge... ...want dan kan zien hoe bruin ik geworden ben... ...weet je... Ja, en als je dan met die witte billetjes rondloopt, vind ik ook geen gezicht. Dus, hoekje oh, uit, helemaal bruin. Alleen mijn pols van mijn is dan wit. Dus daarom kan ik dus en dan zien, zo, ben ik aardig gekleurd. Ja. Nou ja, ik was van de week bij de dokter geweest, vorige week, was dat niet dinsdag? Ik het wel. Of vrijdag, ik weet niet. Nee, vrijdag. Vorige week vrijdag. Ik had een moedervlek en die werd eh, ja, nogal verkleuren. Die werd nogal donker van kleur. Op mijn borstkast. En hij uh, uh, voegde ook hard en, en dik aan. Ik denk, nou dat was niet best. dus zie ik naar de dokter toe. En ze gaan kijken. En uh, hadden ze hadden op de web, uh, op de computer, allemaal fouten van verschillende moedervlekken. Heel veel. Uh, ja. En uh, toen gingen ze kijken met een glaarsje. Zo Zo'n kijkglaasje. Zo'n soort van groot glas. En uh, gingen ze kijken op die, op die webpagina. Nou, ze wisten precies de Latijnse namen en zo, weet ik hoe dat ding heet. En dat bleek geen kwaad te kunnen. Dus dat is het enige wat ik zou kunnen doen, het is in ieder geval geen, uh, geen kanker of zo. Geen uitkanker. Maar het is gewoon een van, ja, wat is het? Een. Uh, als je een frat hebt, een frat kan ook in principe geen kwaad. Behalve als zich gaat bloeden en ja, oké, okay, dan kan je hem weghalen. Dus ik kan wel als je het uh, niet mooi vindt, uh, lelijk vindt dan kan, met uh, stikstof aantippen. En dan is hij ook uh, weg, weet je. zei, dus, nou laten we daar maar even mee wachten. Yo, uh, je ziet het toch niet, dus, uh, maar ik denk dat ik het toch maar wel laat doen, want ik vind het geen, uh, niet mooi, weet je. Want kijk, als het nou een bruin vlekje is, maak ik het me geen zak uit. Maar ja, het wordt wel over steeds donkerder en er zit een, ja, een rare structuur in. Zit dus ik te zijn dat tijd, als het me uitkomt, ik heb er niet echt haast mee, dat ik hem met stikstof laat uh, dippen, Ja, maar inderdaad, Gypsy, uh, ik maakte me wel een beetje zorgen. Ik denk, stel dat het kanker is, ja. Ja, Zal het niet uitzaait en ze kunnen het weghalen, Oké, okay, dan is het prima. Nou, dat zou, dat zou heel goed kunnen, Jips. Die misschien toch voor de zekerheid weghalen. Het kan altijd kwartaal worden. Klopt, want een moedervlek bijvoorbeeld, een gewone moedervlek... moet je ook in de gaten houden. Want eh, het kan kanker worden... Als het zich ontwikkelt, dan wordt het kanker, weet je. Ja, en als het uh, gaat uitzaaien, dan nou, ben je niet blij hoor. Dat is zo gevaarlijk, weet je. Dat het, ze kan, het gaat door je hele lichaam. Het is net roest. He, uh, een auto die roest, die dat blijft gaan doorroesten. Nou, is met kanker precies hetzelfde. Je kan het met roesten vergelijken. Dan gaat je hele auto eronder en als je dat rotplekje plekje wegpoetst, met een goed randje eromheen, wat niet... ...en uh, goed bewerkt met uh, een plamuur, soort plamuur, ja, dan, dan uh, dat kan er jaren goed gaan. Hè? Nou, en dat is met dat ook, dat als je het uh, voor de zekerheid weghaalt. En uh, ja, ik vind moedervlekken vlekken zo, zo geen, uh, geen schoonheidsprijs hebben. Ik vind, uh, ja, als het op een niet zichtbare plek is, maakt het ook niet uit maar als het op je gezicht zit, of eh, weet ik veel, ja, hoe eh, klein zie ik, oké, okay, maar ja, je hebt ook, mensen hebben een hele grote moedervlek. Ik heb een keer een vrouw gezien, en die had een hele grote, zo'n soort wijnvlek op de wang, en er groeide een donsje haar op. Nou, ja, wat is waar zijn? want dat ding was best groot. En er zat een dons haar op, een heel vies gezicht. Dat is een beetje roodbruinig van kleur. Zo'n soort wijnvlek, zeg maar. Ja, hoe moet je zoiets wegkrijgen? Want het is best groot. Dan krijg je misschien een lelijke witte plek op te Ja, wat is wijsheid? Weet je? En het is natuurlijk... Dan nou zag die vrouw er zelf best wel leuk uit. Ze had een leuk gezichtje. Alleen zonder van die vlek. Met dat haar erop. Ik wist niet wat ik zag. doe. En eh, ja, je kunt wel weghalen, maar... Ja, het zijn misschien een lelijke litteken of... Ja, als vrouw zou ik natuurlijk ook wegpoederen. Oké, okay, dat is wel als je een vrouw ben. Die is in mijn accent niet lopen poederen, ja. <lacht> het kan natuurlijk, het kan. Maar eh, ja... Zo had ik een moedervlek onder mijn rechtertiet. <lacht> zeg je, piste? die was van nature al vrij dik en donker... Maar op een gegeven moment werd die ruwe en zo. Die hebben ze toen weggehaald. Ja, dat, uh, ja, dat, dat kan. Nou ja, maar wijnvlekken. Ja, die kan je weglezen. Hè? Een wijnvlek kan, geloof ik, op zich niet zo'n kwaad hoor, dacht ik. Want ik had vroeger een kapper die had ook een wijnvlek op zijn wang. En die was rood-paars. Ja, paars toch meer. Daar praat ik over heel lang geleden, jaren zestig of zo. En die had een rode, ja, een beetje paarse wijnvlek op zijn wang. Ja. Uh, die had hij nou, een man. Ja, <laughs> ja en de, dat was een wijnvlek. Ja, ja, ja, ik veel. Ik wist niet beter of die man had een wijnvlek op zijn wang. Dus ja, je gaat er niet naar vragen, en weet je. En eh, toen had vroeger was de mode, dat noemden ze een kippenkorntje. En dan knipte hij zo, zo in je nek. Bij de jongens was dat dan mode in die tijd. Naast het lange haar was dat dan ook mode. Als je kort haar droeg, had je een kippenkorntje. noemt. dat dan, werd dan in je nek. Je haar zo geknipt dat het in een punt, in, in het midden van je nek, naar beneden in een punt uitliep. En dat noemden ze een kippenkorntje. Kip. Kortje. Dat was mode. Ja, ja. ja, dat was mode. In die tijd. En het was net in de tijd dat de Beatles heel populair waren. Zo 67, 68. Als je de Beatles eh, waren toen heel populair. Ja. De eerste kennismaking waar nou, we het toch over de Beatles hebben. Toen ik voor het eerst van de Beatles hoorde, dat was op de kermis. dan was ik... Eh, vijf of zes. En dat was de, de vooravond voor Koningendag. En we hadden toen in door op uh, Tesselse plein, hadden we elke jaar de, de kermis. Dat is nou jaren niet meer daar, maar toen nog wel. En we komen eraan en... en She loves you, yeah, yeah, yeah. En uh, ik had nog nooit die muziek gehoord. Ik, ik, ik kon die muziek helemaal niet het enige wat ik hoorde was een brandend zand en nergens water. Dat soort muziek hoorde ik thuis meestal op de radio. Want mijn moeder die zette er altijd uh, heel zo'n één of twee aan. Want ze had toen nog maar twee zenders ik Ja, Veronica had al maar... Dat waren meer mijn oudere broers die naar luisteren. Maar goed, ik had nog nooit van popmuziek gehoord. En ik hoorde dat, ik vond het al wel uh, gaaf klinken, weet je wel. Ja, dat had ik ze aan, want... Uh, op televisie ook wel eens zag, en vaker ook hoorde op de radio. En dat was mijn eerste kennis maken met popmuziek op de kermis. Dat was de avond voor Koningendag. En dat maakte zoveel indruk, want daar hoorde je de Stones en daar hoorde je de Kings. En dat was allemaal dat soort muziek wat ze op de kermis draaien, wij Allemaal muziek uit, uit de toen, toenmalige top 40. Dus uh, en ik, ik, ik, uh, ja... Ik was zes of zeven. Uh, vijf. Vijf of zes. Ik was heel jong hoor. Maar goed. Ik zie dat. Uh, oh we hebben nog vijf minuten. Vijf minuten jongens. Ja. Wijnvlekken. Kunnen, nee die kunnen inderdaad ook geen kwaad wijnvlekken. Ja. Weet je wat voor vlekjes ik wel leuk vind? Sproetjes. Als ik een vrouw zie en ze heeft sproetjes op het gezicht, of op andere plekken, op de borst of zo. Of de hele rug zit vol met van die lieve kleine sproetjes. Oh, eerlijk. Well, dat heeft wat, vind ik, weet je. Ik kan er niks van doen. Maar daar valt ik wel op, weet je. Ja, ja, ja. Daar ben ik geneigd om al die... Sproetjes. <middels> Niet dat ik het doe hoor, maar ik vind het wat hebben, weet je. Als ik een vriendin zou hebben met sproetjes, zou ik elk sproetje een knuffeltje geven, ja. Je kent dat liedje toch van Rocco Granada? Zo, so, maar sproetjes. Ieder sproetje is een kastje waard. Zo, so, maar sproetjes. Eén voor, één door de zon, bij één vergaat. vergaard. Zo gaat het de hele tijd door, weet je. Rocco Granada, ja. Jonge, jonge, jonge. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, er komt zo'n Krentenbol aanlopen. Dat is een jongetje met al heel veel sproet op zijn gezicht. Dat noemen ze dan een Krentenbol. Ja. En hij moet niezen, zeg. Aatje, aatje. En ineens vloog er ze sproeten van zijn gezicht af. En, en toen werd hij ook nooit meer geplaagd. Nou, dan was hij mooi van af, zeg. Zo. Dat is een bofkont. Maar nou, hij denkt: waar zijn mijn sproetjes nou? Lagen ze allemaal op de grond, hè. Ja. wil allemaal lekker liggen. Nee, nee, ik help je wel oprapen. Nee, nee, laat liggen. Ik hoef ze niet. Ik ben blij dat ik ze niet meer heb. Ik word er alleen maar mee gepest. Zoals Krentenbol. Als Sproet Ik heb vroeger ook sproetjes gehad hoor. Maar ik werd er niet mee gepest. Ja, op mijn gezicht. Want ik had sproetjes met een maat. Ik ouder werd. Verbleekte ze als sneeuw voor de zon. Maar ik heb ze echt gehad. Vroeger op mijn neus. En op mijn wangetjes. Maar in de loop van de jaren is dat allemaal verbleekt. Opgedroogd en weggewaaid misschien. is er een keertje een kaboutertje geweest. Dus nog z'n al mijn sproetjes hebben we erin Dus als je ergens uh, een kabouter ziet met een zak vol sproetjes. Laat maar lekker lopen. Ik ben blij dat ik ze niet meer hebt. Maar goed. Ik heb wel een mooie witte baard. Dat dan weer wel maar dat is mijn eigen keuze. Ja, en wel sinds heel lang. Maar ik heb hem maar weer bijgewerkt met een tondeuse. En ik vond hem nog een beetje te, te dik worden, En dan ziet het er wat verzorger uit namelijk. Dus zo zit dat? Ja, nog even lieve mensen. Ik ben straks met haar prachtige programma live vanuit Frankrijk. En dan van 10 tot 11 krijgen we onze vriend Dirk. Met uh, van alles en nog wat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat wordt, ik ga niet aan op Ridder Radio. Het is bijna 8 uur. En dus dan, er uh, komt Sindri... En zou ik zeggen, lieve mensen, mag ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot in volgende keer, ja, tot de volgende week. Au doei, au doei.